Wow. Hier in je boekraad met het Internationaal. Bij zeker 25 rashondenverenigingen is het toegestaan om met zieke honden te fokken. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Deze praktijk is verboden, want hierdoor kunnen honden worden gefokt met erfelijke afwijkingen. Zoals gevrichtsproblemen en epilepsie. Het gaat onder meer om de sint bernard en de Mastief. De NVWA noemt het zeer ernstig dat de rashondenverenigingen dit toestaan. De toezichthouder gaat bij de fokkers langs. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was van de dodelijke schietpartij in Oosterhout gisteren. In een woonwijk werden twee zwaargewonden gevonden in een auto. Een van hen overleed later. Verderop in de Brabantse plaats werd ook een auto gevonden met daarin een zwaargewonde man die uiteindelijk is overleden. De politie is nog bezig met het onderzoek. Het lijkt erop dat de tweede dode gewond is weggereden van de plaats van de schietpartij. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Het dodental van de aardbeving in Myanmar is opgelopen tot boven de duizend. Volgens de militaire machthebbers van het land zijn er duizend en twee doden geteld. Ook zijn er bijna 2400 mensen gewond geraakt en zijn er tientallen vermisten. Het dodental van de zware aardbeving die Myanmar gisteren trof... loopt de afgelopen uren hard op doordat er een grote zoekactie op gang is gekomen. Vooral in de op één na grootste stad van het land, Mandalay, is de verwoesting groot... Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Dnipro... zijn gisteravond laat vier doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio. Volgens hem raakten ook 19 mensen gewond... en brak er brand uit in onder meer een flat en een hotel. Rusland zou bij de aanval zeker 20 drones hebben ingezet. Het weer. Het is vandaag droog, met afwisselend wolken en zon. Rond het middaguur zijn er genoeg zonnige momenten... om de gedeeltelijke zonsverduistering te kunnen zien. Het wordt tussen de 10 en 13 graden.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 Iemand zit erop te wachten. Zeker, toebak Leeft op de radio. Iedereen zit erop te wachten, dus zeg ik altijd maar weer. En we kijken natuurlijk altijd even naar de wereld. Ja, fascinerend. Ja. Fascinerend. Nou. Je kunt met elkaar van mening verschillen... zonder dat je uh, ruzie met elkaar uh, hebt. Ze dus zijn het gewoon op inhoud met elkaar oneens. Dat... Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Wat een ge Jezus, wat een gestuntel is dat gewoon in de tijd. Stond niet op de agenda of zo en hij vond het niet goed onderbouwd. Nou, ik wil niet zeggen dat het allemaal niet doorgaat, maar het was gewoon niet goed voor... Ze had haar huiswerk niet goed gedaan, ja. minister Faber. En daardoor was het... Uh... Die spreidingswet was toch niet op de agenda gezet? Om verder te gaan over. Oh, duurt allemaal lang? Dat ook gewoon zeg. Dat houdt maar niet op, hè? Dat nou, ja. is ongelooflijk. Nou, fijn dat er allemaal weer zijn. Ja, ja. ik Nou, uh, je vorige... weer bent? Ja, ja zeker. Hoe was je weekend. Ja, leuk. In het toetoet. Met de familie is altijd zeer um, ego-strelend. Ik <laughs> ben natuurlijk altijd zeer irritant de Enige met mijn... man ben jij, hè? Zo'n ja. beetje? Of nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Oh. nee dat is er al langer over. Dat was echt uh, een paar keer. Zo paar jaar geleden. Nee, ik heb vanaf 1999 gefilmd en toen filmde ik al die kleine kinderen altijd en dat was soms was best wel irritant. Maar nu vinden ze het toch wel leuk om al die oude filmpjes mm. terug te zien van 20 jaar geleden. Dus oh, uh, dan oh. maak ik altijd een opzetje van welke ja. filmpjes ik laat zien. Weer het dus. grootste ego. De diavoorspelling van oom Wilco. Ja, zoiets. zoiets ja. En, en, je ziet iedereen gapen, dat dus je denkt het wordt nu tijd om even iets anders te doen. Nee, dat valt allemaal mee. Maar het is altijd wel leuk om even te zien. En, uh... Ja, wat zijn we oud geworden, hè? Oh, moet je kijken wat voor lijntje ik toen nog had. Ja, dat was mij al opgevallen ook. Maar goed. <laughs> nee, goed. Het is altijd wel confronterend. Ja. En er ja. uh, zijn er mensen toen al die zeiden... Nee, hoor, oh, niet te gefilmd? Ik zie er niet uit, ik zie er niet uit. En toen dacht jezus. Had ik mezelf maar laten filmen, toen zag ik er echt goed uit. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, zeker ja, Jij ik stond er steeds achter die camera natuurlijk. Ja. Dus jij hebt jezelf niet zo veel beeld. Ik heb mezelf niet zo veel in beeld. Nee. Maar goed, af en toe werd ik wel even gefilmd. Te geforceerd. Maar goed, wat, hebben jullie het vorige week overleefd met de twee? Ja hoor, zeker. Yes? Ja, zes minuten hebben wij echt goed overleefd. Z zes minuten? Nou, nee, het zes was zes toch weer even lastig om die ene knop te vinden. Maar was dat echt uh, wat is, stil op de zender? Ja, wat een silent en, music. Ja. Zes minuutjes dan. En jullie hebben daar er gezegd, want het was even een meditatiemoment, dames en heren. Ja, ja, ja. Het mag goed, ook he? wel eens wat. Al die drukte op de zaterdagmorgen nou, mag ook wel eens doe je open, langzaam open. Ja, ja. ja. En je ziet de zon langzaam opkomen hier, de toepassij. Ja, ja. Nou ja, goed, er is een hoop gebeurd de afgelopen week natuurlijk op de radio. Het mooiste was misschien toch wel dit. Dick is so cool. the from the cat's ja, oh. Een yeah. yeah. <laughs> so nieuw dick in town, dick in town. Ja. zeg maar. Hij yeah. was, niet zo, hij was niet, zo gauw, niet zo goed als die vorige video die je had gemaakt natuurlijk over... Um, ja, Bollevelden en uh, ja. Uh, Small World. Weet niet veel allemaal wat het was. Maar ja, het was best aardig. Een ponyparkslagaar. Een ponyparkslagaar. Ja, ik die was toen. wel echt... Nou, ik vond deze... Ik kwam wel behoorlijk in de buurt. Ja? En ik ben eigenlijk wel benieuwd of deze nu ook uh, zoveel bekeken gaat worden als die andere. Dat ja. gaat die in Amerika rond, weet je wel. Ja, dat daar Zou wel al grappig die zijn. influencers gaan kijken en dan zie je ja. die influencers half in beeld. Oh, gelooflijk. Oh, wat erg dit. Oh, wat heb. Ja. Goed, uh, ja. Een nou ja, vloed komt nooit Amerika meer in. Dat is een ding wat zeker is. Nee, nee. nee dat, dat is een klaar. Nee, dat is klaar. Nee. Dat kan je echt vergeten. Maar Want je goed, hebt dan uh, mensen die uh, vanuit... Mexico kwamen... en die uh, gewoon Spaans waren... omdat ze uit Spanje kwamen... en die, kwamen, die zijn ook twee weken in de cel uh, hebben ze mogen Ja, zoeken. ze zijn echt Raschia's aan het houden. Echt, echt Ik had echt, echt een gevoel... dit moeten mensen ook gedacht hebben in de Tweede Wereldoorlog... dat er joden werden opgehaald. Nu worden echt mensen van school gehaald... Uh, ja. Ja, het is heel bizar wat er in Amerika allemaal aan de hand is. Maar goed, binnenkort kunnen ze vluchten naar Groenland. Nee, vergeet dat maar. Nou, buiten Groenland, Tom. Er is ook een, uh, o, heet het, een bliksembezoek aan Suriname gebracht. Hè? Ook nog. Donderdag op vrijdag. Ja. JD-fans ook nog. Nee, weer een andere gegadigde ervan. Ja? En die hebben ook, uh, zijn ook even in Suriname geweest. Ja, het gaat om één ding: olie. Ja, precies. Oh. Ja. De juweeltjes van de aarde, die ze willen, willen ze allemaal hebben natuurlijk. En, en die grondstoffenbatterijen, dat is ook al, Ja, dat is Oekraïne. Maar dat schijnt uh, Zelensky, die is er nu. Nu toch, of die komt er niet achter, weet ik niet, maar die heeft toch ook een beetje te kennen gegeven. Ja, dit uh, is ook niet uh, wat ik eigenlijk ook wil. Nee. want ze komen er niet meer bij, Oekraïne zelf, hè, straks. Hè, met die Stop. grondstoffen. Nee. Nee. Dat wordt echt helemaal uitgegeven aan Amerika ja. gewoon. Ja, Want dus die hebben ook nog zo'n grote schuld staan... van al die wapens die ze geleverd hebben. Hoewel wij hier in Europa ook best wel eens geleverd hebben. Ja, dan krijgen wij toch ook wat... wat uh... Precies ook wat geld uit die grond uh, ja. vandaan... om onze mobiele telefoons werkend te houden. Goed, nou. ik begrijp dat al. Twee uur lang gauw Neil op de radio. En hier daar een uh, zo met een beentje of zoiets. Ach. Dit is toch wel een hele grote... belangrijke band geweest... voor uh, niemand minder dan als Rick Astley. Die is namelijk in deze, deze videoclip ook te zien... Carrie saw him disappear into the darkness that wet night. Mr. Scott hasn't seen him since. It seems to be well planned for the footage that he but they can't see you actually took him. It's a Er schijnt een nieuw boek te zijn over Rick Astley. En Rick Astley is natuurlijk weer helemaal in de markt gezet... door de Rickroll. En wie dat ooit bedacht heeft, is niet helemaal duidelijk. Maar goed, je stuurt iemand een, uh, een, een berichtje met daar een linkje in. En als je op dat linkje klikt, denk je van... we zetten er bijvoorbeeld bij... Kijk, deze vrouw doet wel hele gekke dingen. Klik op het linkje. En dan krijg je dus weer... een Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En oh. dat is zo vaak gedaan. En dat iedereen dacht van... Hé, hey, dat is best leuke muziek van Rick Astley. Ja. En daardoor kon hij weer toeren. En zijn dochter, die heeft daar heel veel in betekenen, Die zegt van Rick, klop. De go on tour. En dat heeft hem geen wind eieren gelegd. Mm, goed en, uh, piep, soeitje uh, hè. Ja, en uiteindelijk was je ook nog de videoclip, uh, in de videoclip te zien van dit Blossoms. En dat ging over Gary, een hele grote aap in tuincentrum... die dan uh, is verdwenen in de nacht. Oh. Ach, dus je denkt van, waar gaat het over, dames en heren? Nou, maakt ook allemaal niet uit. Je moet soms een beetje fantasie hebben om iets in de markt te zetten. Goed, ja. we kijken de wereld in. En wat vinden wij? Nou ja, K3 komt terug. Dat is echt wereldnieuws? Denk? Ja, dat vind ik wereldnieuws. <laughs> ja. Meen je dat? Ja, nou, ik moest zo lachen, want ja. uh, ik luisterde de podcast van uh, Maarten van Rossum. Ja, en die je, begon erover. Ja, die begon er Hij zegt, ja, ja zegt hij, ja, ja. Zegt, wat een onzin. Hij zegt, het gaat toch alleen maar voor die meiden. Die, heb, die kunnen nu nog weer opnieuw hun, uh, hun zak een beetje vullen. Een paar ja. tonnen binnen schrapen, en dan zijn ze klaar. Ik moet zeggen, dat ik wel een aantal cliënten heb, Ik werk met een ook uh, met mensen ja, ja. uh, die zijn dol enthousiast. En die zijn echt dol enthousiast ja, ja, ja, ja. gewoon. Maar die, niet te bedenken, hè? Ze zijn nu, het is nu 16 jaar later... dus als je kind zou zijn geweest, nou wat luister je daarna? Als je 9, 11 of... Ja, zoiets. Ja. Ja. ja, nou ja. plus 16 jaar, dan ben je nu uh, nou, een bepaalde leeftijd. Een jonge moeder misschien? Ja, ja nou, een goede markt hoor. Ja, ja, en dat geef je ook weer door aan, aan jouw kinderen. Die, die hebben dan eindelijk geld om erheen te gaan met hun kinderen? Precies. Maar het is dus, je zegt 16 jaar, want het is 16 jaar geleden... dat die Kathleen wegging bij K3. Ja, ja toen is het opgebroken. Vandaag hè? Ja, Al vandaag dus is het wel apart. Het is oh, oh, wel grappig dat geschiedenis. het geschiedenis is. Ja. Geschiedenis komen we straks weer op de het niet meegepakt. Nee, nee. nee, dat heb ik niet we oh. nee, hebben toch intellectuele onderwerpen Denk ik het op. Ik schrijf het toch voor Marco. ja De Sound of Music weet ik wel alles van, maar dat heb ik niks van. van nee, ik drie. ook niet hoor. Nee. Maar goed, op zichzelf, ja, ik snap het wel. En sommige mensen die hebben er wel een bepaalde gevoelens bij. En nu kan je het mm. combineren. Ja, jij luisterde vroeger naar. En nu neem je je kinderen mee naar naartoe. En doe die tickets maar voor 60 euro. Oh, mag het Dus nee, we zullen het zien. Nou goed, K3 is nog steeds bezig. Het was een nieuwe bezetting, toch? Ja, ook, oh, ja? maar die mogen niet meedoen. Oh. oh, het gaat echt om de oude. Echt om de oude. Precies. Nou, ja, ah. Vandaag in de Telegraaf te lezen: de vakantiehuis Melkkoe. De belasting- en parkkosten zijn enorm gestegen. En daar hebben ze bijvoorbeeld Tesla als voorbeeld. Uh, nu, uh, voor, om een vakantiehuisje daar te runnen, dus hè. niet om daar voor een beetje naartoe te gaan, maar om dat te runnen. Uh, kost dat dus uh, vroeger in 2020. 3.000 euro, zeg maar de parkkosten. Nu is dat 11.000 euro. Hè? What the fuck? Wat ik de geld? En soms, ja, ik kijk er nog steeds naar, omdat ik ook een vakantiehuisje ja. heb. En ja. ik zit er rond de 2.000 geloof ik, uh, parkkosten en heb je nog meer kosten daarbij. Maar goed, dat ja, kan je wel een beetje terugverdienen. Maar echt, je hoort soms echt bedragen tot en met 11.000 euro. Dus voor een jaar, een jaar is dat nog maar. Om hè? daar te mogen staan. Om daar te mogen huisje? staan. Dan, er, dan is de erfpacht voor de grond. En dan wat belastingen die erbij komen. Maar goed, verder is er niet zoveel. Dus nou gaan de kosten om daar een, een, een weekje een huisje te huren... Hmm. lopen op tot 2500 euro per week. Pardon? Ja, om daar uit te het op een speciale stroom. vakantiepark hier ook wel volgens mij hoor. Ja? Zoveel geld? Ja, het, het, euro. in het hoogseizoen. Maar in het laagseizoen okay. kan je nou. voor een habbekrats. Ja, ik kan wel zeggen ja voor een habbekrats. Maar ik bedoel dat, dat soort bedragen durf ik nog niet te vragen voor mijn huisje hoor. Dat mogen we niet doen. <laughs> dat is nou, ja, mee... Het is wel allemaal new age of zo toch bij jou? Of weet heet het? Nieuw uh, age? Nee, dat, heet, nee, dat oude wet vet... Uh, <laughs> Dat het de uh, jaren 70, 80 is bij jou, toch? Vintage? Vintage? Nou, nee, ja. op mij is allemaal niet opgeknapt. Maar ja, je moet... je moet, uh, Ja, we hebben geen strand. Wij hebben de duinen, zeg maar. Ja. In de strand. Maar goed, ik wil hier niet mijn eigen dingen uh, promoten. Ik heb het is helemaal geen, geen nut. Maar goed, allemaal het is, is wel voor die uh, ondernemers best lastig... om er zoveel uh, kosten erbij te krijgen, dus. Dat, ja. Dat is de nieuwe melkkoes, zeg maar. En uh, je hebt natuurlijk ook nog te bakken met de, de, de woningkosten. Noem je ook weer zo'n huisje wat je aan de belasting moet betalen. Een, um, voor vet, duur, huur, huur, huur voor voor vet. vet Ja, precies. Dat. En de WOZ-waarde wordt dan uh, ook nog even bijgesteld. Dus nou ja, sterkte als je denkt van leuk, ga een huisje kopen, ga geld verdienen. Kan een beetje tegenvallen. Ja, ja dus. dat goed. is ook alweer dat zo. Ze ontmoedigen het je, uh, zo ontmoedigend, eigenlijk. Ja, ja, ja. dat vind ik heel goed, want vanwege de woningnood laten die huisjes ja. maar en je hoort het studenten erin wonen of zo. Nou ja, je hoorde ook wel dat ambtenaren nu tussen de bomen liggen En te kijken van, hé, daar was hij gisteren ook? En ja, vorige week of vandaag hoeveel dagen woont hij hier nou? Woont hij niet permanent? Oh, wacht, dan kan ik de eigenaar ja, ja. aanpakken. Want dat mag hij Ja, want nee. je mag zoveel dagen... mag, moet je, mag, je niet mag het, woninkje, het huisje niet bewoonbaar zijn... Nee, en klopt. de rest van het jaar mag je er gewoon wonen. Klopt. Maar er zijn mensen die uh, dus doen je dat... en die, die, die overwinteren in Spanje... en dan hebben ja. ze hier een ja. vakantiehuis. Ja, ja. Ik ken er ook een ja. ja. ja. En als je dat gewoon een beetje combineert met andere gasten... dan kan je dat leuk uh, Afvangen. Afvangen. ja, ja. ja. zeker. Ja, wat ja. zit jij te lezen? Ja, wat ik zit te lezen... Uh, ja. Ja? Er was een Australische ex-politieagent... Die, die, die was in een bejaardenhuis. En, en toen was er een vrouw... en die liep rond met uh, messen. Oh, en een oh, van ja, de agenten praatte zo drie minuten op de vrouw in... en zei dat ze eh? de messen moest laten vallen. Oh. Ze weigerde en zei die... Ah, verdorie. Nou, zei, oh, damn. En toen deze die jaar... Maar ja, de vrouw die viel op de grond. Ze, uh, met haar hoofd brak haar schedel. Overleed een week later eh? in het ziekenhuis... Oh. door een bloeding in haar hersenen. 95 oh. was ze. Dus ze is niet in de, in de wieg gesmoord... Mm. Maar eind vorig jaar werd al vastgesteld dat de agent schuldig is aan doodslag. Ja, het zal je oma maar zijn. Ja. En de rechter stelt nu dat de agent een vreselijke fout maakte... maar dat het misdrijf niet ernstig genoeg is om opgesloten te worden. De advocaten en de familie van de agent zijn helemaal blij. Maar de familie van de overleden, die vinden... van ja, uh, het is slechts een tik op de vingers voor iemand die onze moeder heeft vermoord. Ja. Dus uh, ja, dat vind dus ik ook wel. Dus met andere woorden, die vrouw van 95 zond het mes... <tus> en die werd getezen door een agent. Ja, die liep waarschijnlijk van uh, net als die ene vrouw uit... Uh, uit het ene kinderprogramma van vier me lang. Ik heb een mes, weet je zo? Dat ja, diep. En die riep mezelf. Ik heb een mes. Nee. Ik, ga ik heb MS. Ik ga je prikken. Ik heb een mes. Nee, ik heb MS. Oh, oh. ik heb MS. Oh, oh ja, dat, dat, ook is nog dat toch? kan ook nog. Dat kan ook kunnen. Heb je, je MS? Word je neergeschoten? Nou goed, het is wel een hel, heldhaftige dood, maar het is toch een beetje ja, een beetje knullig. Ach, Ja, dat is ook zielig. Maar ja, 95... Het, het is niet, uh, wat ik al zei. Het ja, heeft al heel het, leven wat gehad. Wat is dat nou weer voor vergoedeling van de Spaan. 95! Ja. 95, oh, dan mag je meteen doodgaan of zo. Nee, dat niet. Mijn oma ja. is 98 geworden. Die laatste drie waren echt heel leuk, hoor. Die waren de topjaren van de leven. Ja, de topjaren. Goed, de fact things. Dit zo'n muziek thuis nooit draaien, de wondere wereld van toe wat leeft. een tijdje. 1998, My Morning Jackets hebben een nieuwe album uit en dat is IS. Ja, groot aanhanger ervan denk ik. Ik weet niet hoe het is, maar goed. Nooit over nagedacht natuurlijk. Idioten zijn allemaal kort in de muziekwereld bezig en dan denk je daarover na. Maar je moet CD IS te noemen. Gek. Maar goed, het, het nieuwe plaatje heet uh, uh, Halftime Lifetime. Ja, Half a Lifetime. Half suspect. a Lifetime. Half a Lifetime. Oh, Daarvoor okay. nog uh, Heartbreak Kid van The Vaccines. En Morning Jacket. Ja, nog steeds actief. Louisville, Kentucky. Hm. En uh, goed, we maken lekkere rockmuziek. Soms is het heel rustig. En soms zit gewoon lekker een, een gitaartje. Ja, ja. lekker. Vroeger morgen is het helemaal niet verkeerd. Nee. Goed. Ja, ja. jongens, vandaag de laatste winterdag. Morgen ja. is het natuurlijk... Zo Oh nee, Ik heb er echt al een Ik gehoord ik haak op het ja Eet dat bruggetje, de v voorjaar uh, vooruit. Dus ja? de klok een uurtje vooruit. Nee, winter klok, klokje maar achteruit. Jaar achteruit. <laughs> maar uh, <laughs> uh, volgens mij, Le uh, Wilco, staan yeah? de kranten er vandaag vol van. Nou, het staat niet vol, maar we hebben natuurlijk al een poeltje pool, gedaan. De stelling van de dag, zomertijd moet worden afgeschaft. Ja, 70% is het daarmee eens. Meen die je vindt, dat? Oh. 70% vinden het allemaal onzin. Het was allemaal ontwikkeld om de energie te besparen. Nou, ja. daar is niks van gekomen natuurlijk. En het heeft zoveel invloed op me mensen en dieren. raakte helemaal in de war. Dus dat is onzin. En het kost ook heel veel geld om al die klokken weer terug te zetten of vooruit te zetten. Nou, nou of je hoe, ook wil. jeetje. Nou, nou, nou, wat een werk. Nou goed, het zijn vooral vast heel particuliere die van die oude klokken hebben natuurlijk. En hmm. ja, een klok mag je niet achteruit zetten. Dan moet je doordraaien. Doordraaien, doordraaien. 23 uur doordraaien. Jazeker. Ja. En als die ja. dan achteruit moet, dan is dat toch best lastig. Maar goed, dat is nu niet. Hij gaat nu vooruit natuurlijk. Dus op zichzelf uh, valt het nu maar mee. Maar goed, ze hebben er naar gekeken en ze vinden gewoon dat ze ermee moeten stoppen. En dan moeten ze alleen even kijken welke tijd wordt ingevoerd. Want je hebt ja. natuurlijk ook te maken nog met andere landen. En moet elk land onafhankelijk van elkaar gaan beslissen of ze mee gaan hmm. doen met de zomertijd ja, of niet. Ja, dat is het grootste ja. probleem. En eh, dan moet je dat weer afstemmen. Dus nou ja, dan moeten ja. ze uh, moet daar die Europese dingen maar eens voor gaan gebruiken. Voor dit soort belangrijke zaken, tuurlijk. Hè? Maar het is wel zo dat je misschien minder geknok hebt als uh, de kroegen leeglopen. Want het is gewoon licht. En dat ze dan denken van, oh, ik ben bekend, ze zien me. Ja? Dus uh, dan ga je geen rottigheid meer uithalen. Ja, ja maar nu de zich... wordt het dan al licht Ja, dan, dan zit je met daglicht. Dus dan wordt er minst, minder uh, onlust uh, oh. ge -ge gebeurd in de binnenstad. Dat Kijk. is misschien een voordeel. Misschien. Ja, nee, ik vind het uh, ja, dat is allemaal een beetje... Want dan af... zie je die dader die daar achter de bosjes, die struikrovers, zie je dan. Die struikrovers, dat is een mooie uitdrukking van... Oh, wat uh, niet Mieters, kerel, aan. wat ben, ga je daar aan doen? Ik ben dat, de struikrover. Dat soort afschuwgevend oh. gedrag te tolereren wij hier niet. Nee, uh, goed, en, uh, ja, heel veel mensen zeggen ook van... Ja, het moet maar eens afgelopen zijn met alles na, na, naar onze eigen hand te zetten. Wat? Huh. Wat zeg je dan? Boeien, hè? Bedoel, Boeien. waar maak je je druk om allemaal? Oh, oh, oh. Ja, ach, we willen alles naar eigen hand zetten. Je bedoelt dat je zo'n uh, zo motor op je fiets hebt. Oh, oh, dat is wel goed. Verder, maar het maakt niet uit. Uh, verder zeggen, <tie> ja, sommige apparaten moeten er allemaal weer aangepast worden. Want die moeten niet automatisch dan nou weer overgaan zomer tijd. Ja, dat is de, de klok op je, op, op je fiets, waar, je, van je, waar een batterij in zit, ja. jawel. Ja, die, die, die loopt dan ook weer achter. Dat, is oh. wel, dat vind ik wel erg vervelend. Ja, dat is wel echt... Maar het uh, loopt sowieso ja. voor. Maar ja, ja over, die, over die fietsen gesproken, die ja. fatbikes, et cetera. Er is een pond in Amsterdam, die is afgelopen dinsdagavond rond 8 uur, tegen de kade gevaren. Omdat een, de schipper die werd verblind door het felle licht van een fatbike. Okay. Die fatbike stond te wachten, omdat hij straks dan ja, uh, met ja, die boot okay. mee kon, met, ja. de, met die pond. En uh, de schipper raakte verblind en maakte een menselijke fout, waardoor de kade geraakt werd. Cool. Dus, tussen de voetgangers uh, stond dus die fatbike. En uh, de, de, de schipper die rende gelijk naar beneden om te kijken of iedereen oké okay was. Dus het is toch wel een klapje Oeh, geweest. Yeah. Maar er was geen schade. Alleen een fiets was omgevallen. Maar juist dan zie je die vetbikes die echt die hele felle lampen. Ja, ik weet het al. Alle dus, fietsen uh, tegenwoordig hoor. Ook yeah. die elektrische fietsen van die, die... Ja, maar dan staan ze waarschijnlijk bij die vetbikes echt recht naar voren. En ze moeten eigenlijk dan op straat gericht zijn. Ja. Yeah. En uh, dat is beter. Maar ja, het gebeurt dus wel vaker dat de pont uh, die over het ei vaart... te hard komt aanvaren tegen de kaderbots. En daar zijn wel eens mensen bij gewond geraakt. Which reminds me trouwens, ja? Amsterdam st station. Hè? Amsterdam Centraal <gif> Station. <gif> ja? Daar uh, kan je dus niet heen vandaag. Hè? Dus als je met, met de, de, de trein goed. naar Amsterdam wil, ja, dan, dan moet je tot Sloterdijk. en dan ja. moet je daar een metro nemen of iets dergelijks. Dus let even op met je plannen voor vandaag. We gaan het volgende uur ook nog even okay, nou, reminden. Nou goed, dus straks de Zandvoortsenbericht. Kijken wat hier allemaal gebeurt. En ik zou eigenlijk eerst even een momentje in de show pakken. Dan doen we dat nog gewoon nu. Even: Dinosaurus. Van de Softlands. En dat gaat over het nieuwe soort wat ze hebben ontdekt, dacht ik. Of niet? Nee, onzin natuurlijk. Dat is Gewoon een leuk plaatje over een dinosaurus. Die zeg maar de, de, de turntables doen. En die verveelt zich aan het einde van zijn nummer. Teken. En dan hoeven ze dit een beetje toe. Ik kan het wel waarderen. Ja, Softlands hebben iets van drie of vier singles uitgebracht. Ik geloof dat het album er nog aan moet kopen. Ik zal er weer eens even op gaan googlen en kijken hoe ver ze zijn, maar ze zijn nog niet zo lang bezig. Dat is leuk. Ik word, uh, ik word er altijd wel blij van. Mm, het nieuws. Precies! Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. We kijken even naar de Zandvoortse bericht. De kapvergunning voor de 21... Nee, ja, 21 bomen is geweigerd. Dus met andere woorden, ja, hierbij natuurlijk de. de, de, de, de, de hoe noem je dat ook weer? Het uh, recreatiepark. Ja, er was een, een, een uh, grote camping uh, uh, daar uh, bij. Uh, uh, de Lakers. Nee, dus dat het verlaan daar. Ja. Voorheen was dat uh, TZB en uh, alles. Nou goed, de, de, de bomenvergunning is geweigerd. Ze hadden eerder ook al een, een bomenvergunning aangevraagd. om die dus te kappen, om ruimte te maken. Ja, om daar zeg maar kabels in de grond, uh, afgraving te doen, uh, waterafgangen te maken, allemaal. En dat is nu zeg maar het dus ja, ik zit echt te denken, wat de raar. Er zijn nog heel veel dingen al tegengewerkt. Dus ze hebben ooit, de Dutschen hebben dat gekocht, geloof ik. En die zou daar gewoon 240 luxe uh, kastieshuizen gaan plaatsen. Het wordt aan alle kanten <tie> tegengewerkt. En ze krijgen ook voet aan de grond. Ik denk van, heeft die Dutzen dan helemaal niks voorbereid? dat je denkt van, die gaan er gewoon blind in. Ik denk, van, nou, gaan dat gewoon doen. Nou goed, 120 recreanten die binnenkort weer 3 april de uh, seizoensopening gaan vieren. Die kunnen gewoon nog even door. is dat, geen 1 april mop? Ja, je zou bijna denken, je. Ja. Ja. Nou ja, ik vind het helemaal echt een rommeltje ook gewoon. Hmm. Nee, ze, ze hebben hier gewoon uh, heel veel strijd uh, al en ze zijn best ver gekomen. Oké, okay. ja. nou over rommel gesproken. Hebben jullie ook nog wat op zolder liggen aan rommel? Aan ik broek. heb geen zolder, Hij, dat scheelt. Ik heb handel. Handel, nou als je nog wat zoekt... Uh, ja. Je kan je inschrijven voor de Zandvoortse kofferbakmarkt. Die gaat van start op zaterdag 31 mei. Vindt de populaire kofferbakmarkt weer plaats. Tijdens het buurtfeest in Zandvoort Nieuw-Noord. En uh, nou ja, wil je je zolder opruimen heb je oude spullen? Dan heb je bijvoorbeeld de verzameling LP's? Waar je nog een uh, eigenaar verzoekt, uh, grijp je kans. Je kan je inschrijven. Via www.zandvoortinsite.nl En de, de kosten zijn 12,50 euro per standplaats. Maar als het snel is gegaan voor het e-mailadres... kijk dan even in de, in de papieren krant van de Zandvoortse berichten van deze week. Ja, mooi. En als je een Zandvoorts pas hebt... en als je die ooit hebt aangeschaft, dan kan je gratis meedoen. Alleen wel één kraam per familie, hè? Niet iedereen... Ik dacht niet dat je een kraan kreeg, maar dat ga je uit je kofferbak ging, toch? Oh, nee, nou hier hebben ze toch een kraam. Oh, oh, oh. Ja, ze noemen het een kofferbak, maar het gaat op een kraam. Ja. Oh, Misschien gooi je ook... je auto op de kraam. Ja. ja. ja. ja. doe je dan je klep open. Ik, heb, ik ben eigenlijk nooit bij een rommarkt geweest waar ze het alleen maar uit de kofferbak doen. Ja, in Engeland volgens mij. Oh, ja, dat ja. is de is way of living, hè. Ja. vinden ze leuk. In Frankrijk ook ja. wel, die grote leuk. markten. Nou, de lente komt eraan en het is tijd weer om aan het slag te gaan in de tuin. En je kan dus gratis compost opkomen halen, want... Uh, de gemeente heeft dus uh, besloten om uh, het scheiden van groente, fruit en tuinafval te belonen. En vandaag is het dus uh, van half tien tot half één... kun je dus bij de remise ja, aan Kamerling onder straat 20 kun je twee zakken halen. En uh, wethouder Lars Kareh gaat weer helpen met het uitdelen van de zakken. Dus ik zou zeggen, kom. En het is trouwens in Haarlem ook. Hè? Dus in Haarlem heb je ook oh, een adres waar het kan. Ik ja. heb het je doorgemaild. Schoonwandelen met uh, 350 leerlingen van de ONS. Dat is een uh, school, namelijk uh, Oranje School. Nou, ik weet niet waar het voor precies voor staat. Dinsdagmiddag hebben ze gedaan. Afgelopen de, de Oranje Nassau School hebben ze dat gedaan. En uh, dat heeft te maken met Patrick Berg. En Patrick Berg was pas was van, hij uh, van, Zand, van het jaar ge geworden. En onder andere loopt hij heel veel schoon. Dus wandelen en dan tegelijkertijd uh, allerlei dingen opruimen. Dus dat dan uh, kregen, uh, kregen ze contact met elkaar. Deze Patrick Berg en iemand anders. En die hadden ze misschien leuk om met alle klassen zeg maar, schoon te gaan lopen. Kunnen de jeugd was een beetje kennis maken. En met bewegen Ja, schoon Bewegen en ook een beetje opruimen. Dat ze zelf laten denken van, oh dat moet ik niet op de grond gooien. Nee, dat moet ik in de... In mijn broek, broekzak stop of later uh, ergens weggooien. Dus uiteindelijk is gewoon een ouderskamer erbij. Uh, hij heeft ook een zelf eigen lopers uh, geregeld. Dus dan liepen ze met de hele grote groep liepen ze door Zandvoort uh, uh, ja, dingen op te ruimen. En uh, bijzondere dingen die ze hebben gevonden was onder andere een sleutelbos. Ah. Een parastok. Een para Twee uh, euro per stuk. Uh, ja, en een uh, dode rat. Nou, okay. gezellig. Ja, Wat het leuke is trouwens, dat zag ik laatst, Er is dus ook een soort... Uh, uh, app En die heet Helemaal Groen. Dat gaan we samen doen. Yeah. En uh, daar kan je dus, als je, uh, als je graag groen wandelt... en uh, dat je inderdaad aan het uh, uh, ploggen bent. Hè? Dus uh, uh, ploendra en, uh, en joggen. Yeah. Dat je dan uh, kan je aangeven. En dan weten ze andere mensen al dat die wijk al uh, die dag gedaan is. Oh ja. Yeah. Wow. Nou, dat vond nou, ik wel een wel hele handig. goede. Dus ik weet ook niet of Patrick Berg deze app gebruikt. Patrick, als je luistert. Yeah. Hij heet Helemaal Groen. Het was voor mij lastig om erin te komen. Maar uh, zo vaak loop ik, ik niet groen. Nee. Maar uh, ik vind het toch wel een hele goede zaak... dat je weet, van nou, daar hoef je niet te gaan. Want dan ligt er gewoon helemaal niks. Nee, maak je even een ander rondje. Maar ik vind het wel erg dat er zoveel ligt. Gewoon. Dat, uh, hoe kan het nou? dat? Ik heb van... niemand die allemaal van die rotzooi op straat gooit. Dus wie zijn dat? Nou ja, ja ik, ik snap niet dat mensen nog steeds sigarettenpeuken op de grond gooien. Ja. Ja, je wilt ze dat denk, ook niet überhaupt. meenemen. Dat je denkt, ja... We, ja, goed, maakt niet uit. In ieder geval, Gerrit van Diemen heeft er ook heel veel mee te maken. Gerrit en uh, Peterkam bij elkaar en die hebben dit uh, voor elkaar gemaakt. Heel goed. En ik vind het een mooie inspiratie voor de jeugd, dat is zeker. Ja, Mag ik het nog iets doen? Ja, nog één. Ja? Ja. Stil lezen in de bibliotheek. Vanaf 1 april gaat de bibliotheek stil lezen van, uh, van start. Nou, elke dinsdag van de maand kun je in de bibliotheek Zandvoort... voor openingstijden tot rust komen en lekker lezen in je boek. Neem een uurtje de tijd voor jezelf en zink in alle vroegte weg in een goed verhaal. Nou, je, kun, je kan hiervoor uh, je eigen boek meenemen. Of een boek uit de kast van de bibliotheek pakken. Een deelname is gratis. Je, okay. moet je, je mag je wel... Uh, uh, je moet je wel uh, dat moet je wel reserveren. Je moet wel lid zijn van de bibliotheek. Anders mag het niet. Nou, Dat staat er dus niet expliciet bij. Maar, nee. maar je mag wel met je eigen boek komen. Wat zie ik daar? Oké. Okay. <laughs> maar even. Effe... Ja? Uh, is het een 1 april grap? Ja, voor een uur voor openingstijd. En het is vanaf uh, Eén Zandam... Ja. Oh ja, ja dat kan als niet anders. Ja, oké. Okay. Nou, wat Oh, dan, dan hebben we een verraaien weer. Wat jammer nou. Oh. Ja. Nou, sorry voor deze. Ja. verraaien. Verra snitching. Voor snitching, <laughs> ja. Goed, goed nou, dat is over de voor de berichten. Mathilde Man, kent u ja. niet, nu wel. Just because. I can say it if you don't know how.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 Every second that I look De ja, ik ben er niet van hoor. Ja. Oh, wel. Ja, misschien ook weer. Mathilde man, En ze heeft een nieuwe plaat. Die heet uh, Just Because. En alleen maar een hele zibe in de radio. Ja, we kijken even naar de wereld. En vandaag, uh, ja, hij wordt geopend. De toonstelling in Tiel. Het uh, was echt een ontdekking in 2017. Ja, de, in de Gelderse stad Tiel. Uh, hebben ze toen op hebben ze iets gevonden wat vier, ruim 4000 jaar oud is. En dat noemden ze zeg maar, de Nederlandse Stone Hedge. Want oh. daar was zeg maar, een grote kom in de grond met palen aan de zijkant. En uiteindelijk hebben ze daar van allerlei dingen gevonden. En ze hebben er terug kunnen kijken. Zo van, nou, als het dan zeg maar, de langste dag is, dan schijnt de zon tussen deze palen. En de kortste dag schijnt hij tussen die palen. Nou, met allerlei dingen hebben ze kunnen terugrekenen. Dat ze er echt wel heel veel van afwisten van astrologie. En uiteindelijk hebben ze nog meer dingen gevonden. Ze hebben daar, uh, wat was het, een miljoen voorwerpen gevonden. Lijkt me echt heel veel, hoor. Echt heel veel voorwerpen. En een van de bijzonderste voorwerpen is een kraal. En deze glazen kraal, dus van dus 4000 jaar oud... Uh, die was afkomstig uit het voormalig Irak... En dat is dus 4000 kilometer verderop. Een Irakese kraal. En dat je denkt, oh, what the fuck, hoe komt die daar nou weer? Blijkt dus dat er destijds al een lustige handel was ontstaan. Dus dat mensen al over de hele wereld aan zich aan het verplaatsen waren... 4000 jaar geleden. Nou goed, dat is iets bizar. En het is ook groter. Het plus-minus 22 hectare. Dat is zo'n drie à vier voetbalvelden groot. En ze zijn nog dus bezig met allerlei onderzoeken daar. Dus nou, een bijzonder iets dat we hier in Nederland hebben, in Tiel... Oh, ja. Het ja. land van Bartje. Misschien ook, ja. ja. Met zijn vinger in de dijk of zo. Ja, zoiets. Ja. Met zijn dik in de dijk. Nou. Dat was het toch? afgelopen week. Nee. <laughs> ja. Nee, met zijn dik in, in, in de dinges van die Hansje. Oh ja. ja. ja. Nee, dat is ja. En Misschien... nee, dat we ook als einde. Zak de dik. Ik wel. Dat kan allemaal niet. Volgens mij ja. mag het... Uh, degene die dit uit gaat zenden in Amerika... die worden allemaal opgepakt. Mm. <laughs> ja, ja daar gaat hij je persoonlijk voor zorgen. Dan krijgen we weer allerlei sancties. Ja. Dan kunnen we oh. toch minder invoeren in Amerika. En al die... Uh, al die producten, luxeproductie die we verkopen aan Amerika toch niet kwijt. Nou ja, Wat zitten jullie te lezen? Nou ja, ik ben ook wat lezer over onze beste, beste, beste, beste man uh, Trump. Ja? Uh, Trump staat toch open komt? Wacht, hij er? Ik vind het heel lastig. Beste en Trump in één zin. Maar goed, dat uh, gaat verder. Ja, <laughs> kort sluiten. <Ja? laughs> Trump staat open, komt hij, Voor onderhandelingen over nieuwe heffingen. Dat was vanmorgen vroeg, is dat bekendgemaakt. Ja? Je weet toch ook niet wat je hebt aan die man? Ja, nieuw, nieuwe heffingen? Nieuwe heffing. Kijk, wat hij wel dus deze week had hij dus aangekocht... per 2 april willen ze dus 25% de, de, de, de, de, de, de, dat je er mee gaat betalen... over uh, auto's die worden gekocht buiten Amerika. Ja, ja. Maar nu heeft hij het erover dat hij nou ja, toch wel inziet, of niet inziet... maar hij toch, wil toch wel even zijn, zijn, zijn stelling weer bijwerken of ja, terugtrekken. Ja. Om te kijken of het een nieuwe heffing kunnen zijn. Misschien tegen een lager... Oh, toch omlaag. Ja, ik was zeggen, het klinkt als slecht nieuws, maar hij wil ze bijstellen naar beneden. Maar eigenlijk, als je ook kijkt naar de, naar de hele financiële beurs momenteel ook. Eh, dat schiet van boven naar onder. Als hij een, maar iets een, een negatief heeft, dan gaat die beurs, die kelt het naar ja, beneden. Dan ja. is er iets positiefs. Iedereen zit er bovenop en dat stijgt het weer. Er valt wel wat geld verdienen dus. Ja, de, ik zeg altijd, als je wil verdienen, moet je instappen als het slecht gaat. Ja. Oh, zeker, zeker. Ja. Ja, ik weet niet of ik ooit verteld heb, dat ik iemand sprak op de markt... die zeg maar, aandelen had gekocht in bitcoins. Oh, hier kan. Dat kan je ja. kopen als je het weggaat. Je had uh, voor 20.000 ja. euro bitcoins gekocht. Raad even wat voor prijs daar hing. Toen. 20 cent. Ja. ja. Dus die is wel binnen. Ja. Ja. ja. Oh ja. ja. Hij heeft zijn gedeeltes verkocht. Hij heeft ja, niet ja. alles gedaan, maar hij heeft er wel echt heel veel mee. Maar ik denk, ja, maar, ik ken dat is toch die wel heeft een een heel sap, huis he? laten bouwen van bitcoin. Ja. ja Dan zeg maar, <tom> ga je 20.000... Euro, ja. ga je wegzetten ja. aan iets onbekends. Ja, hoe heet het? Ja. Bitcoins. Nou, nooit van gehoord. Nou, doen we dat. Ah, oh, dat doen we joh. Dat moet je ook wel even hebben liggen dan, 20.000. Ja. Dat vind ik ook wel spannend. Maar goed, het was wel de moeite waard. Ja. Ik had het van voor 45 miljoen of zoiets. Dat is echt bizar Ja, bedrag. hè? Ja. Maar ja, ik bedoel, als het maar 20 cent waren en je koopt inderdaad uh, voor, voor, voor, voor 20.000 of, of dat je zegt van ik koop gewoon voor 2.000 euro of zo. Ja. Kijk, ja. Je, moet, je moet beleggen met geld wat je over hebt en ja, uh, wat, wat, wat geen probleem is als, ja. als je het kwijtraakt. Nee, maar weet je nog dat we met Mark, Marcus zaten toen? Dat hij ook zei, van, hey, zullen we naar de uitzending even een bitcointje kopen? Die waren toen 1 euro. Hmm. Oh. Weet je dat nog? Ik oh, weet heeft hij nog... dat gedaan eigenlijk? Nee, ja, ja. hij heeft dat niet gedaan volgens mij. We hebben het alles wezen. Of alle drie zijn we het eigenlijk vergeten. Maar Stom, hè? Stond op het punt om het te doen. Oh, ja. Mm. Ja, ja, ja. Yeah, maar goed. Hadden we het verkocht als hij twee euro was, hè? Zo ja. was het ook weer. Ik vertel. <laughs> ja, maar nog even, even, toch even blijven over, uh, bijblijven over Trump. Nou, hij ook yeah? zelf dat de mening is... dat de, Veren dat de Verenigde Staten zich langer tijd al uitgebuit voelen... door andere landen. Waardoor hij dus... zegt: uh, uh, ja, Ze voelen zich uitgebuit. Hetzelfde okay. met Oekraïne. Wij hebben jullie zoveel geld gegeven... En ja, dat er was voor terug. Ja, oké. Okay. Nou ja, dus, dus ik snap het wel. Maar het ik heb heel boeken, boeken zitten te lezen over Vietnam. Ja. En het was dus zo, de Amerikanen waren toen daar gigantisch bezig. En het was eigenlijk de strijd tegen het communisme. Hoezo zijn zij uitgebuit als ze zelf beginnen hmm. Ja, Ja, ja, ja. ja. Ja, ze wilde de wereld redden dan. Nou, Ze ja, dus brengen we nu de geld... wereld uh, aan de bedelstaf. Er zit veel uh, geld achter uh, olie of andere grondstoffen. Er zit er nu dus ook weer het geval. Goed dan, voordat we helemaal te diep ingaan. in gaan... Dan gaan we eerst even een leuk muziekje draaien. Nou, maar je kent hem waarschijnlijk wel, rolemodel Sally. I'm a Sally yeah, late night dive, She don't dance, but she dance, her drinks Her friends, she's born again wild caught.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 in the Muziek met de gitaartje, Sally. When the wine runs out. Ja, man, heeft wel iets met drank. En is de vorige videoclip is toch half dronken. En liet hij zich op zijn gezicht slaan. Nou, nu heeft hij over wijn. Dus ik ben benieuwd naar de volgende plaat die hij gaat uitbrengen. En nou, ik vind het grappig. Geinig muziek hier heb ik op op zaterdagmorgen. Op te doen over natuurlijk die appgroep die ontstaan is om uh, Jemen aan te vallen. En uh, vandaag uh, de houthi terroristen Ze wilden een Houthi-terrorist uitschakelen. Die zou bij zijn Rideen op bezoek gaan. in die stapte een uh, appartementencomplex in. En daar kwam de bom. En Mike Walsh, de veilige adviseur. Die had het allemaal bij elkaar gegooid in een Signal Group. Uh, ja, doe maar niet op WhatsApp. WhatsApp is gewoon uh, Ja, er zit een lek in. Dat moet je echt niet doen. Doe maar op Signal. Nee. Dat is veel veiliger. Ja, is dat veiliger? Ja, zeker. Ja. Zeker als je Jeffrey Goldberg daarbij oh, uh, in, uh, in die groep gooit. Die kan die alles gewoon even in de gaten houden. Dat is natuurlijk de hoofdredacteur van de Atlantic... Krant. Dus hij heeft het allemaal op afstand gevolgd. Je denkt, wat, wat krijg ik allemaal voor berichten binnen? En gaat dit over gaat een, een aanval uitvoeren? Wat bizar. En je wel een paar dagen later de deden ze dat. En natuurlijk gingen al die Amerikaanse eh, woordvoerders van de regering gingen die eh, journalist aanvallen. Dat het een, een, een bizarre gast was die alle informatie lekte en er was staatsgevangen, gevaarlijk en zo. Ja, bizar, gewoon de schuld van zich af te schuiven. Maar nu staat in de krant te lezen dat Israëlische diensten ...not amused zijn over de lek rond de chatgroep. Want deze uh, Israëlische diensten, deze uh, uh, veiligheidsdienst... die geven heel veel informatie aan Amerikanen. Om dus dat Amerikanen uh, uh, terroristische uh, acties kunnen voorkomen of uh, aanslagen kunnen plegen. Dus nu zijn bepaalde gasten die dus deze informatie hebben gegeven om die bom te te kunnen gooien, zijn er zeg maar exposed, die zijn aan het licht gekomen. Dus, uh, nou, dit is nog niet het laatste wat er over gezegd is. Kunnen die, die uh... Uh, de journalisten wat de schuld geven. Maar dit ligt natuurlijk heel erg anders. Dit ligt hmm. met Mike Wals. Hmm. Die heeft natuurlijk een verkeerd uh, groepje samengesteld. Idioten. Ja. En dan gewoon om geen trap ook nog. Hè? Andere schuld uh, Wordt hij nou ontslagen of niet? Ik heb er niks over gelezen. Ik zou het toch fijn vinden. Ik vind het een heel onaangenaam man. Mike Wals? Ja. ja? ja. Want wat heb je me al vaker in het nieuws gezien met alleennaarigheid? Nou, die, die, die zit daar toch achter Trump en zo? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Grappig is dat uh, onze eigen Dick, Dick, werd geïnterviewd <laughs> met... Uh, uh, Meneer Schoof, kan het hier in Nederland ook gebeuren? Uitgesloten, zei hij. Uitgesloten. Ik werk bij de veiligingsdienst, heb ik gewerkt. En dat gaat bij mij echt niet gebeuren. Nou nee. uh, ja, oh, ja, ja, dat ja. hopen we nog maar. De dikheid, hè? Ja, de dikheid ja. van de security ja. services. Ja, ja. zoiets. Ja. Nou ja. Het is een rommeltje, dat is duidelijk. Ja, nou wat ook rommelt is op de wereld... Uh, qua aardbevingen in uh, Myanmar. Dus ja. ja. Vrijdag is daar dus een uh, aardbeving geweest. 7,7, nou, is... hè? Op Klopt. Op de schaal van Richter. Nou, meer, dan, uh, meer dan duizend doden. Echter... Verbaast het mij, ik voel me ontzettend bleu, want eigenlijk uh, uh, uh, is er wel iedere dag, ieder uur op de wereld, is er een aardbeving. En dat is te zien op internet. Oké. Okay. Oh, dat is heel ja, ja, ja. Uh, nou, grappig, wil ik niet zeggen. Een app. Maar voor het, het is opmerkelijk, opmerkelijk, op, op, opmerkelijk het, het is juist vast indrukwekkend. Ja. Maar zoals uh, bijvoorbeeld 28 maart, dat is dan, wanneer uh, is dat geweest? Gisteren. Gisteren? Ja, dat is dan bijvoorbeeld, 60, bijvoorbeeld 76 kilometer vanaf. Uh, van nou toe. Nou, vraag me even niet waar dat ligt. Nee? Maar dan heb je ook weer. Oh ja, 950 kilometer vanaf uh, Rio de Janeiro. Dus er is. Iedere dag zie je gewoon op internet waar er een aardbeving is. Okay. Ja. Dat is toch heel bizar? En dat, dat is ook. Uh, Eentje is ook 6,1 op de schaal van Richter. Dus ja, 6,7 op de schaal van Richter. Maar die wordt er niet genoemd. Ik heb ja. een filmpje gezien dus van, uh, van Thailand uh, uit Bangkok. Die, nou, de, Wilco ja. en ik zijn er pas geleden ja, geweest. Ja, ja. Ja, ja. En uh, daar zie je dus een filmpje. En die, die lijkt dus enorm op die filmpjes van... Uh, World Trade Center, dus de, de, er is een gebouw van 36, 38 verdiepingen, was ja. er niet af, is in elkaar gestort. Ah, en dan zie je echt de stoffen, kunnen al die mensen rennen. En ja, dat was toen in Amerika met die World Trade Center. Was dat was dat een, ook. Gebouw was er nog aan het, uh, aan het, aan het ja, bouwen waren. Met geluk, met geluk dus, ja. Ja. ja. Dan ze daar allemaal mensen in hadden gezeten. Ja. ja nou, er dat zijn wel ruim duizend mensen in Myanmar uh, zeg maar. Uh, Overleden? Uh, overleden had ja. ik dat 1004 of zo was het nog wat laatste Ja, er is ook al een, een, een Giro-nummer in het leven geroepen om, voor, uh, om steun te geven daar. Ja, ja. Dus uh, ja, ja, het is Dat moet allemaal. maar hier wel even gebeuren, want dit, dit, dit is bizarrigheid allemaal. En, nou goed, tijd voor vrolijke muziek, dames en heren. Ze hebben een nieuwe cd uit. De Cooks. al heel wat jaartjes aan de weg. En dit heet Sunny Boy. In deze zonnige zaterdagmorgen. Just for Sunny, sunny bed Klaar is voor Sky Radio. Echt, dit kan echt overal gedraaid worden. Wat een 7-plaat is dit, zeg. Als je me nou. Ja. Yeah. Wat is dat voor gekkigheid? Nou. Het is uh, eens en nooit meer. Nee, de Cooks hebben een betere plaat gemaakt. Sorry, ik had het niet helemaal goed volgeluisterd. Ik dacht, oh, dat is altijd wel leuk. Een nieuwe plaat van de Cooks. En nou uh, goed, uh, kijken we kijken wel eens even wat er nog meer op het album te, te vinden is. Het album heet, wat heet het album ook weer? Even kijken. Uh, Never New. Ja, het is uh, niet zo'n heel groot album. Een EP'tje noem je dat geloof ik meer. Ja, goed. Een paar ja. nummertjes. Ja, precies. Dan heb je een EP. Is dat een elektronic plaatje? Electronic? Nee. <laughs> nee zeg. Dus uh, gewoon met vier of vijf nummers wel. Op één kantje of zoiets zo ja, Ik heb een bericht over een vliegtuig. Dat is wel belachelijk gewoon. Ja? Maar er was de vliegtuig op weg van Los Angeles naar China. En uh, hij is omgekeerd. Want na twee uur na het opstijgen ontdekte de man, de piloot... Shit, ik ben mijn paspoort vergeten. Dus hij heeft omgekeerd gemaakt met de Boeing 787... met 257 passagiers aan boord. Huh? Hij heeft het eerlijk toegegeven via de intercom. En uh, sommige van uh, de passagiers konden zijn eerlijkheid wel waarderen... ondanks hun frustratie... Ja, die uh, luchtvaartmaatschappij je je die meldt al dat er een nieuwe crew was opgeroepen. om de passagiers alsnog naar Shanghai te brengen. En uh, ze kregen tijdens het wacht ook nog een maaltijdvoucher. En uh, ze konden een verzoek ter compensatie indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Ja? Uiteindelijk landde de vrucht, vlucht met een uh, 6 uur vertraging in Shanghai. En ook daar liepen uh, passagieren vertraging. Ja, uh, Inlandse vluchten, weet je. Ja, je, je hebt echt een probleem. Maar, maar, dit is zo onbenullig, dit? Ja, dat is het ook. En ik denk ook als je. Als, uh, piloot daar bent, uh, ja. en je blijft gewoon in je vliegtuig zitten, ja. dan, uh, dan hoef je misschien niet eens je paspoort te laten zien. Ja, jezus, de nieuwe techniek van de hele wereld, kan je die gewoon die paspoort doorsturen. Uh, of weet ik veel, en ik moet die echt terug om gewoon die paspoort in zijn handen worden gegeven, ja. om uiteraard... Ja, lux hè, vlieg je even terug. Ja, ja dat ja. is wel zo natuurlijk. Ja. Nou goed, daar moeten we straks nog maar over hebben. Over die 2,4 Promilage oh, Je ziet ja. gelijk wat ik zit te kijken. Oh. Jezus, wat een ja. randebeeld. Zal gewoon. ik nog even stil blijven staan bij de mensen die zijn ons ontvallen deze week? Wat gezellig. Uh, twee bekenden. Ja. Zeker. Ja. Moet er even ruimte voor maken. Verdien ja, verdienen ook een, uh, een, een plaats in de wereld: ja. acteur Bram Biesterveld. Overleden. Pommetje horlepiep. Pommetje ja, ah. ah. horlepiep. Ja. Ja. ja, nou ja. Hoe heet het? Uh, Hoe was, oh, Wat was hij? Nou, dat uh, 86-jarige leeftijd. Oh. Hij, uh, hij heeft nog een tijdje in Hoofddorp ook. Uh, in mijn geboortedorp heeft hij ook gewoond. En oh, hij de... is deze week overleden. Ja, overleden. Oh, je hebt gewoon de overlijdingsberichten. Ja, de die plijst mag... ik door iedere ochtend. Maar het <laughs> is dat gehoord? Gehoord? Ik dacht altijd dat was of zo'n Pommetje hoorpiep. Je oh. niet nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Anders? Nou ja, Biesterveld werd bij het grote publiek bekend toen hij in de jaren zeventig de rol op zich nam van Pommetje Orlepiep in de gelijknamige kinderserie. Ja. En hij speelde daarin een jongen die in de jaren twintig en dertig in de dienst was van een adellijk heerschap. Ja, ik keek het. Dat is mijn, uh, mijn periode. Dat is mijn tijd. jeugdheld? Ja. Het, het lijkt een soort zwiepertje bijna. Maar, maar goed, even ja, nou, snel wat het is een heel anders het, dan, uh, ja, ja, ja, ja. En uh, onze Loretta Schuif. Ja, is het ja die 68 jaar. Ik vind dat Jeroen Pauw haar altijd erg mooi neerzet. Ja. ja. Die heeft echt een ontzettend mooie link met haar gehad. Hij heeft ook een relatie ja. Gehad, ja, heeft een gehad? Ja, ze hebben een verkeering gehad. Zij is geboren in New York. Dat wist ik dus ook. Oké. Okay. Oh, ja, ja, daarmee is ook Loretta. Loretta. Loretta. Loretta. En daarom en ja. werd ze dus ook behandeld van de week ook bij Eva. Goed bij Eva Jinek. Want Eva Jirenke is natuurlijk ook geboren in Amerika. Ja, in ja. Ja. Amerika. Af en ja, daar ja. ja. Goed, waren er nog meer? Nou, tot nu? Nee. Nee? Okay, ja. nee ik ja. Dat kan zomaar gebeurd. gebeuren. Ja. ja, zeker. Vallen met ja. bosjes eigenlijk, hè? Ja, zeker. Nou, uh, nog een klein stukje muziek. Klein stukje muziek voordat we straks naar het nieuws gaan. En na het nieuws natuurlijk de geschiedenis, Wat gebeurde allemaal in uh, het jaar... Uh, nou, nee, de, op deze datum. 29 maart. Zeker. Weer leuke, leuke dingen. Interessant. Eerst even hier. Jawel. Uh, 86TV's Word uitbeelding.